De verschillende integratie is volledig mislukt en daar hoeven wij volksnationalisten niet rauwig om te zijn. Ten slotte is segregatie een een natuurlijk proces en is het tegen natuurlijk om dat tegen te gaan. <tied> Terwijl de buitenlanders hun eigen samenlevingen opbouwen, zijn het de autochtonen die hun cultuur verkopen om er zelf beter van te worden. So opening.